Drie uur. Het NOS-journaal. de Wit. Het Turkse parlement heeft de regering toestemming gegeven om militair in te grijpen in Syrië als dat nodig is. Het mandaat volgt een dag na de beschieting door Syrië van Turks grondgebied, waarbij vijf Turken om het leven kwamen. Een anonieme Turkse functionaris zei vandaag tegen persbureau Reuters dat Turkije nog altijd geen uitleg of verontschuldiging heeft gekregen van Syrië. De VN-veiligheidsraad komt later vandaag bijeen om te praten over het grensincident. De politie heeft een man opgepakt die begin deze week in Velp en Arnhem putdeksels zou hebben gestolen. Het is een 24-jarige inwoner van Velp. Hij kon worden aangehouden na tips via Burgernet. In de nacht van maandag op dinsdag verdwenen 120 putdeksels, 90 in Velp en 30 in Arnhem. In Velp werden de deksels snel vervangen, maar in Arnhem is dat nog niet overal gelukt. Daar zijn de gaten in de weg afgezet. De politie heeft nog geen idee hoe de 120 putdeksels zijn weggehaald. Waarschijnlijk was het te dief om het metaal te doen, maar volgens de politie leveren de deksels weinig op. Willem Holleder wordt in het tv-programma College Tour niet op een podium gezet, tot rolmodel gemaakt of neergezet als knuffelcrimineel. Dat zei hoofdredacteur Karel Kuil van College Tour in het radioprogramma Stand.nl. Holleder wordt volgens hem onderwerp van een strak en zakelijk gesprek. Volgens Kuil moet je in de journalistiek op zoek naar de plekken in de samenleving waar het schuurt. Volgens hem laat je dan ook mensen aan het woord wiens daden je niet goedkeurt. Kamerleden van VVD en PVDA zijn verontwaardigd... en vrezen dat Holleder de status van kultheld krijgt. Kredietboordelaar Standard Poor's dreigt met een lagere rating voor Van Landschot en NIBC... De vooruitzichten voor beide kleine banken veranderen van stabiel naar negatief... en als de Nederlandse economie verder verslechtert worden de banken waarschijnlijk afgewaardeerd. De analisten van Standard Poor's stellen onder meer vast... dat Van Landschot meer geld apart moet zetten om slechte leningen op te vangen. Dubai krijgt zijn eigen Taj Mahal. De kopie van het monument gaat een miljard dollar kosten... en wordt veel groter dan het origineel in India... Taj Mahal in Dubai wordt deel van een complex... waarin ook replica's komen te staan van de Eiffeltoren, de piramides en de Chinese muur. In 2014 moet het complex klaar zijn. Dan het weer af is een stapelwolken en zon en in het noorden enkele buien. Maximaal rond 15 graden. Morgen bewolkt en vooral in de ochtend veel regen en wind. Ook dan wordt het een graad of 15. WB verkeersinformatie op de A10 de Ring Amsterdam-West staat voor de Koentenol 2 kilometer richting Zaandam. Op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer. Tussen Werkendam en de brug bij Gorkum is de rechte rijschok dicht. 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met 239 euro?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 Vanavond in de weg naar Santiago, bijzondere verhalen van pelgrims. Nederland zal als het home-home blijven, maar er kan altijd ergens anders een home creëren. En die zekerheid die je vroeger hebt meegekregen, nou, die is natuurlijk weggeappt. De weg naar Santiago, vanavond 10 voor 8, RKK, Nederland 2. Dit is Radio 1. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Groeteke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Huis, huisdieren leggen we in de watten, maar vlees kan ons niet goedkoop genoeg zijn. We hebben vaak een tweeslachtige houding tegenover dieren. Het huisdier is gezinslid geworden. Wat zegt het over ons dat we huisdieren steeds meer als mens behandelen? Daarover gaan we praten met Marijke Verduin. Ze schreef daar een boek over. En negen van de tien jongeren die wel eens uitgaan, kampen met gehoorproblemen. Door de harde muziek lopen ze schade op aan het gehoor. Wat kan je daar als ouders tegen doen? Marina van der Wal neemt ons straks mee. En tegen half vier is het tijd voor onze dichter bij de Dag. Ja, een 1 of 1 maakte 15 jaar geleden al een sketch over rouwverwerking na het overlijden van een hond. Laten we even luisteren. Het kistje zou vergoed worden door het Sint-Bernard Fonds. Dat was een maatschappelijk werkster die heeft ons geholpen en uh, die heeft een subsidieaanvraag ingediend. En er waren heel veel bloemen. Maar ik vond het standaard kiesje, vond ik niet mooi. Dus dat hebben we toen geschilderd ja. en dat kon allemaal. Dat ja. was geen enkel probleem. En Ik heb heel veel foto's gemaakt van de begrafenis. Dat had uh, uh, die. Uh... Frida. Frida, ja, die psycholoog van het McDougie-huis had tegen mij gezegd... Van, doe dat, dat is goed voor het verwerkingsproces. Maar daar nou sta ik zelf niet één keer op. Ja, mag ik even duiden. Dat was 15 jaar geleden ondenkbaar. Hè? Een, een rouwbegeleider voor mensen die hun hond hebben verloren. Maar dat komt wel voor nu. Ja. Ja. Ik ben op bezoek geweest bij een die natuurlijk. Vooral ook mensenstervensbegeleidster is er iets. Maar ook dieren. Uh, na het overlijden van een dier mensen begeleid. Die mensen begeleidt om te helpen... om een beslissing te nemen om een dier te laten sterven. En ook inderdaad daarna nog uh, contact houdt. Maar ook met het dier communiceren... op een bepaalde manier om het dier te vragen of die bereid is er aan toe is om te sterven, ja, dat ja. hij nog een poosje mee wil. En kon u, kon u het droog houden bij dit gesprek? Want ik moet ja. zeggen dat ik het, dat een, een werkt, het werkt echt op mijn lachspieren. Ja. Of is dat oneerbiedig? Nou, dat weet ik niet. Ik heb zelf uh, wel gezien dat de dierentolk en de dierenstervensbegeleidster... waar ik was, alle twee wel mensen zijn die heel goed naar dieren kijken. En in die zin werken zij veel minder op mijn lachspieren... dan mensen die met een chihuahua door de PC-Hoofdstraat lopen met een jurkje ja. aan. Ja. Ja. Uw boek heet Dier is mens geworden. Nogal toepasselijk op deze dag, Dierendag. Um, uh, Kankerfonds voor dieren, pacemakers, chemotherapie, <coughs> psychologische hulp. Hebben we al gehoord. Orthodontie, neuraaltherapie, acupunctuur, aquatherapie. Nou ja, noem maar op. Zijn dat nou excessen of wat is er aan de hand? Nee, het is er allemaal. En het zijn, um, ja, natuurlijk lang niet iedereen maakt er gebruik van. Maar wel steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze er gebruik van moeten maken. Omdat het er is. Mm -hmm. En dat is een heel lang proces geweest. In uh, 50 jaar geleden, uh, als een boer iets met een koe had... dan belde hij de dierenarts. Hij belde hem eventueel twee keer per dag als het nodig was. En als zijn hond ziek was, dan verzoopt hij hem. Ja, dat, <laughs> en, zo was uh, het. Zo was het? Ja. En nu, als er iets met een koe is, dan denkt een boer... nou, de dierenarts komt toch over anderhalve week op zijn reguliere bezoek. Misschien kan ik het wel redden. En ik ben in de Universiteitskliniek voor Dieren in Utrecht... een boer tegengekomen die daar met zijn hond zat. Die hond mocht thuis niet in huis, maar hij zat met zijn hond... en hij zei al, kost het een paar duizend euro... Daar heeft hij recht op. Ja, dus eigenlijk een omkering. Ja, dus ja. een omkering. De status van uh, productiedieren is enorm gedaald. De status van huisdieren is enorm gestegen naar bijna menselijke proporties. U heeft ook wat dingen meegenomen. Die Ik staan hier voor uh... op tafel. Dat zijn twee flesjes bier, ja. maar wat is het voor bier? Het is hondenbier. Hondenbier? Uh, dat is een paar jaar geleden uitgevonden. Uh, het is een zuiverplandaardig, er zit geen alcohol in. Maar als je dus een feestje thuis hebt en je wil je honden ook uh, vetteren... Dan geef je ze een flesje hondenbier. Hmm. En in de dierenwinkel kwam ik uh, vorig jaar hondenkersbonbons tegen. Enorm leuk uitgevoerd. Met in, de in de vorm van een kerstboom. Je hebt uh, verjaardagstaarten voor honden. Ja, Marina, ja. jij vertelde net tijdens het nieuws dat je honden hebt gehad. Zou je ze een flesje hondenbier voorzetten? Nee, ze krijgen gewoon echt bier. Maar... <lacht> um, <lacht> het is zonde. Nee, nee. Nee, ik vind dit een dit, Het zijn wel beesten. En ik vind dat je een, een, mens, een, of een, een levend wezen moet je met respect behandelen. Ik vind dit redelijk respectloos. Ja. Nou, laten we even gaan luisteren. Maar, wat even, wat, wat vind je respectloos? respectloos? Ja. Om, ik vind het respectloos om een beest te gaan behandelen als een soort mens. Want dan ga je er ook eisen aan stellen. Dan, dan ga ik dus uh, van, mijn, van mijn beest eisen dat hij, uh, dat hij mij troost. En dat hij dat uit zichzelf ziet als ik verdrietig ben, het bijvoorbeeld. Heel vals verwachtingen. Heel vals. Ja. ja. Dus ik, nee, ik vind het niet. Uh, ik denk wel dat ze het lusten. Dat, ja. al, dat ja. zou het niet koppelen aan het bier, eerlijk gezegd. Maar ik denk wel dat het een trend is, ja. ja. Laten ja. we even luisteren naar andere trends. Bijvoorbeeld je dier aankleden als een mensje. Verslaggever Maarten Hacht die ging op bezoek bij dierenbotiek Woef in Amsterdam-Zuid. Woef Nauw. Luxury goods for cats and dogs. De winkel van Saskia Schipper. Twee klanten komen binnen en ze zijn op zoek naar een nieuwe dierenriem voor een hond. Het is een mooie hond, het is zwart-wit. Ja, ik heb er geen verstand van, wat is het? Nou, het is een beetje een combi tussen een Boston Terrier en een, uh, en een Franse buldog. En Nu zoekt vandaag even een halsband uit. Hoor. Ja. Een zwarte met uh, stuts. Zonder uh, ja, ja, wel erop. stoer. Ik hou niet zo van, van glimmertjes of glittertjes. Dat vind ik voor een hond een beetje kitsch. En deze vond ik voor, voor mijn hond wel heel erg leuk. En uh, Fien, de hond van Saskia, loopt hier ook rond in de winkel. Die springt meteen boven op de toonbank. Om zijn territorium te verdedigen, denk ik. Ja, ze houdt ervan om het overzicht te bewaren hier. Ja. Dit is je winkel, je dierenboetiek. Ja, dierenboetiek inderdaad. Met QUE. Ja, precies. Een beetje chic. Ja. Nou, deze klanten komen voor, uh, voor een dierenriem. Wat, wat heb je nou nog meer uh, aan mijn winkel Saskia? Manden, speeltjes, designkrap. Palen, shampoo spa producten. Nou heb je hier ook op tafel. Ja, ik zou met mijn leke ogen eerst zeggen. hey, wat leuk, mutsen, en sjaals. Maar volgens mij zijn dit gewoon truien. Klopt, dit is de nieuwe wintercollectie al. Kabeltruien voor uw hond of kat? Ja, het zijn allemaal lekkere wolle truitjes. Nou ja, zoals je al ziet met name voor de kleine hond. Het zijn kleinere formaatjes. En het is gewoon dat veel van die hondjes toch dicht bij de grond zitten. En als het gesneeuwt en het vriest, kan het voor veel honden wel lekker zijn. Ja. En deze hond, die krijgt hij een jas aan van de winter? Ja, die heeft een truitje. Ja. <laughs> een een, een grijs-zwart gestreept truitje met een capuchonnetje. Eentje. <laughs> is echt heel leuk. Ja, dat is eigenlijk zijn, zijn Lidder ja. Ik zie ook een dog twister, wat is dat? Ja, dit zijn uh, soort uh, bordspelletjes die je met je hond kan doen. Serieus? Ja, serieus. Dus een houten plank met houten blokjes, holle blokjes. Dus je verstopt snoepjes onder die blokjes en dan geef je een soort commando van go. Of... En dan gaat die hond gaat speuren waar die snoepjes zitten, onder welk blokje. Maar daar, wat zijn dat dan? De tassen? Ja, dat zijn reistassen. Dus stel dat je met je... Nou ja, voor de hond? Voor, ja, of voor een kat. En voor de kleine hond. Hè. Leather look of echt leer, denk ik zelfs? Het is echt leer, ja. ja het is gewoon een hele modieuze tassen inderdaad, waar je mee voor de dag kan komen, ja. Ook bijvoorbeeld voor een wandeling in de stad, dat de kleine hond niet onder de voet wordt gelopen. Gaat het niet een beetje ver soms? Ja, ik, ik zie soms, uh, kom ik wel eens dingen tegen waarvan ik ook mijn vraagtekens heb, van gaat het niet iets te ver? Dat mensen het dier als accessoire zien en dus niet een accessoire kopen voor het beestje. De hond wordt niet meer als hond behandeld, dus uh, die zit alleen nog maar in een tas. Die uh, staat niet met zijn eigen pootjes op de grond. Iemand is bang om uh, de hond met andere honden te laten spelen, terwijl het juist zo belangrijk is. Om... Zeg, zeg je er wat van als je dat ziet? Als, als, ik, als het enigszins kan probeer ik er wat van te zeggen, maar dat is natuurlijk een beetje glad ijs af en toe. En Ik verkoop bijvoorbeeld geen jurken of smokings of whatever voor Want Dat honden. heb je ook, hè? Dat bestaat zeker, ja, maar daar uh, hou ik me ver vandaan. In de glitter en glamour. Ja. Ja, deze ja, ja. Nou, de stoere zwarte halsband gaat mee naar huis. Dan mag die morgen uitpakken met Dierendag. Ja, dat is lekker. Ja, maar Rijke Verduin, het dier is mens geworden. Nou, dat wordt hier wel geïllustreerd. Hoe, ja. lu hoe luistert u hier naar? Nou ja, ik heb dit natuurlijk allemaal gezien. En ik heb natuurlijk, zeg maar, mijn journalistiek vraag is geweest... wat is er eigenlijk gebeurd in die 50 jaar? Want het boek heet Het dier is mens geworden, het dier is ding geworden. Er zit ook een, een het is al een keer boek, er zit ook een deel in... over hoe we met productiedieren om zijn gegaan. En ik denk dat voor het huisdier... Uh, het huisdier is gesprongen in een gat wat in de maatschappij is gevallen. Uh, de structuren zijn verbrokkeld, gezinnen worden kleiner... mensen gaan uit elkaar, kinderen gaan het huis uit... en wonen niet meer in de buurt. Het huisdier verlaat je niet. Het doet niet lullig tegen je, het uh, is trouw... je kunt je er altijd veilig bij voelen. Dus het huisdier vervult een enorme functie voor mensen. Mm. En dat komt ook overigens terug in zijn nieuwe naam... Want Huisdieren te tegenwoordig gezelschapsdieren. Dat is hun opdracht. Ja. Ze moeten ons gezelschap houden. En dat doen ze natuurlijk geweldig. Ja, en dus het is eigenlijk een maatschappelijke ontwikkeling die maakt dat, dat huisdier die plaats heeft gekregen. En dus betekent dat ook dat wij 1,5 miljard per jaar aan onze huisdieren ja. uitgeven. Dat is een geweldig business. Dat is heel veel geld. Ja, heel veel. Ja. En dat loopt ook door de crisis niet terug. Dus dat is ook wel weer geestig. Kennelijk is dat, is dat een, een niveau wat mensen willen handhaven. Ja. Tegelijkertijd, want dat is de andere kant van het boek, je kunt, het heeft twee voorkanten, je kunt omdraaien. Tegelijkertijd is het, het dier waar de boer vroeger dan nog de dierarts voor liet komen, die is in een hele andere positie terechtgekomen. Ja. Wat is daarmee gebeurd? Nou, die is uh, eigenlijk steeds meer uit de openbaarheid gegaan, in steeds grotere koppels uh, terechtgekomen, op steeds meer achterdeuren. En dat is een centenkwestie geworden. Dus ook het, wat je vroeger dan het landbouwhuisdier noemde... heeft een nieuwe naam gekregen, productiedier of gebruiksdier. Dat is hun opdracht geworden. Ze moeten zo snel mogelijk, zoveel mogelijk produceren... tegen zo weinig mogelijk kosten. Ja. En dus hebben zij geen enkele functie meer op sociaal vlak. Zoals ze vroeger, misschien misschien praten vroeger die boer nog wat tegen zijn koeien ook zo. Ja, nou ja, weet je, vroeger zat een boer natuurlijk met zijn handen om die uiers een paar keer per dag. En als die een beetje moe was, dan leunde die met zijn hoofd tegen die flanken. En dan voelde die dat beest. En misschien zei die er inderdaad wel wat tegen. Maar tegenwoordig loopt zo'n koe een paar keer per dag zelf de melkrobot binnen. En, uh, en gaat er ook weer uit. Dus we hebben productiedieren, dat is wel een van mijn conclusies. De mogelijkheid ontnomen om ons nog eens een natte neus... Of of een beetje gezelschap te geven. Het enige wat we, zij ons nog mogen geven... zijn de producten waarvoor we hen in het ja. leven hebben geroepen. Ja. Ja. Vind je er ook wat van? Je beschrijft het heel erg, merk ik. beschrijf ik. het, ja. Vind je er ook iets van? Ja, ik vind er ook wel wat van. Wat vind je ervan? Um, ik denk dat het alle twee een niet een goede uh, ontwikkeling is... omdat we alle twee in alle tweede gevallen... Uh, dieren de mogelijkheid ontnemen om echt dier te zijn. Ook bij huisdieren doen we dat. Want een dier is niet gemaakt om ons gezelschap te houden? Een dier is, nou niet per definitie, nee. Ik denk domesticatie gaat ook wel ten koste van iets bij dieren. Namelijk... Uh, nou, uh, soms wordt hun uiterlijk veranderd, omdat wij vinden dat ze er anders mooier uitzien. Uh, soms verandert hun uiterlijk spontaan. Elk wild dier heeft opstaande oren, maar sommige dieren en honden hebben zo'n hangoor, want ze hoeven helemaal niet meer alert te zijn. We hebben ze de mogelijkheid ontnomen om zelfstandig te functioneren. Ze kunnen is, is, niet meer het, zonder ons. is het te keren? Want het, eigenlijk, zowel op het gebied van de huisdieren als van de dieren die we nu voor productie gebruiken, zijn we doorgeschoten, is de, is de conclusie. Maar is daar wat aan te doen? Ja, dat is, dat is een moeilijke vraag of het te keren is. Ik denk um, dat als je het aan de, alleen maar aan de mensen zelf overlaat... ja, dan zal dat moeilijk te keren zijn. Want de dieren het... moeten meebeslissen? Nee, niet de dieren moeten meebeslissen. Ik denk wel dat de overheid zich in bepaalde opzichten... iets meer van het lot van dieren zou kunnen aantrekken. Hm. Uh, in Zwitserland is wetgeving dat een gezelschapsdier... niet alleen in een hokje mag zitten. En daar is ook wetgeving over hoe, de hok, hoe het hok eruit moet zien. In Duitsland staat het dier in de grondwet. In Nederland is die poging onder Nelman, een paar jaar geleden door GroenLinks. Nou, we hebben wel een partij voor de dieren nu. We hebben een partij voor de dieren, ja. Dus nou, daar goed. ligt een taak voor hen uh, op dit vlak? Nou, nee, ik denk... Dat is een belangenpartij en dat is prima. Die moeten ook doen wat ze wat ze willen doen. Maar ik denk dat ja uiteindelijk hebben ze weinig in de melk te brokken natuurlijk. En het initiatiefvoorstel van GroenLinks een paar jaar geleden om de dieren in de grondwet op te nemen heeft het niet gehaald. Is a lady gaga song, but there's a hissing in my ears. Something's wrong. Put on some pants, turn on a little light. I keep the curtains closed outside, it's just too bright. On my way to the bathroom, I hit the wall, and when I look into the mirror, I see. Nothing at all. I'm going crazy. The pressure gets to me. Between my shoulders on top of my body. There's a great big hole. A mystery. There's a hole where my head used to be. In the dark, I finally reached the sink. I grab the faucet, hold my breath and try to think The water doesn't end up on my skin Right there is when I grasp the giant mess I'm in And it feels as if my body's closing down I lose my balance and my toothbrush hits the ground recognize my face when i was young my mind was clear i wanna miss those days i'm going crazy the pressure gets to me between my shoulders on top of my body crawl back to bed try to remember how many of those days I've had I just need sleep so I try to improvise but when your head is gone it's hard to close your eyes I'm going crazy the pressure gets to me between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 Milo, Where My Head Used To Be. Love and marriage, love Achter de and voordeur. No, sir. Vandaag met opvoedkundige Marina van der Wal. Marina, gisteren kwam het nieuws dat de Hoorstichting... Uh, die heeft uitgezocht dat 93% van de jongeren... Uh, die is wezen stappen, gehoorschade heeft opgelopen. Opgelo Wat dacht je toen je dat hoorde? Ik ben wel erg geschrokken. Uh, vanwege het feit dat uh, bijna uh, alle jongeren stappen... en dat doen ze niet alleen bij concerten, maar dat doen ze ook in de kroeg. Uh, dat doen ze ook op school met schoolfeesten. Uh, hoe is het met ons als volwassenen? Wij gaan daar vaak ook heen. Uh, we hebben personeelsfeesten met, uh, met muziek. En dat betekent dat er een hele grote groep is die, gehoorschade, uh, die risico uh, loopt op gehoorschade. En dan hebben we ook nog uh, alle koptelefoons uh, die op ons... Uh, muziek, uh, draagbare muziekdingetjes uh, nee, want uh, is zitten. Dat, is dat ook slecht? Ja, ik, daar ben ik naar op zoek, uh, zoek gegaan. Uh, ik hoorde vroeger van mijn moeder, en dat was best wel een wijze mevrouw, uh, dat, uh, uh, dat ik geen koptelefoon mocht hebben, omdat dan de functie dat je misselijk zou worden bij te harde muziek, dat die uit zou vallen. Oh. Omdat het zo dicht op je oren zou zitten. En uh, ik vind dat nog steeds niet onlogisch klinken dat, uh, dat iets wat, uh, wat te hard is... en wat niet gezond voor je is, maar dat je bijvoorbeeld je maag zich zou opspelen. Je hoeft toch niet je koptelefoon hard te zetten? Je kan hem ook zacht zetten. Heb je wel eens naast iemand in de trein gezeten met een koptelefoon? <lacht> Jawel. Ik vraag mensen dan of ze hem uit willen zetten, want ik krijg de rottonen te horen. Terwijl zij, terwijl zij alles hebben. En het is een heel, ik vind dat een heel naar gehoor. Maar dan heeft het vooral te maken met het volume... en niet zozeer met het fenomeen koptelefoon. Nee, het, het volume. Ja. Je kunt, uh, het schijnt dus dat je lijf... Uh, maar dat, dat, dat zijn mijn moeder. Uh, dat het volume van het geluid, uh, dat, dat, uh, dat, dat niet meer uh, uh, dat, dat je maag dat niet meer aan zou geven dat het te hard staat. Nee, is het een welvaartsziekte? Nou, dat we ons er nu zo druk over, uh, over maken, is denk ik uh, wel welvaart. Uh, Um, dat zie je natuurlijk ook met de Arbo-wet. Daar zijn we ook steeds meer op elkaar gaan letten. En daar zijn we ook steeds meer gaan letten op, het, uh, op, de, op de decibellen. Uh, dus dat, wat dat betreft, ja. Aan de andere kant weten we nu ook meer. En is het wel heel verstandig om daar zorg voor te hebben. Dus uh, we hebben de welvaart om het te onderzoeken, gelukkig. Laten we het dan ook doen. En laten we ja. er wat mee doen. Ja. Stel, je hebt kinderen die uh, naar een concert willen. Wat moet ja. je dan tegen ze zeggen? Nou, ik zou, uh, uh, ik zou het wel met ze hebben over de gehoorschade. Maar ik denk dat ouders veel beter iets kunnen doen. En dat is oordoppen voor ze kopen. Pubers hebben, uh, en zeker de, de, de groep die naar concerten gaat... Uh, die heeft een lange termijn uh, planning tot de volgende pauze. Dus die houden zich helemaal niet bezig... met het, uh, met het feit uh, gehoorschade op lange termijn. Daar zijn ze helemaal niet bezig. We hebben van de week in, uh, in een krant kunnen lezen... dat er een onderzoek uh, is uh, dat, uh, dat jongeren het onbekende helemaal niet eng vinden. Wij zijn dan bezig met risico's. Zij zijn bezig met, nou, dat, dat gaan we doen. Mm. Um, dus je moet iets doen. Uh, je geeft kinderen anticonceptie. En je geeft kinderen dus ook gehoorbeschermers. Ja, maar, maar, maar wat voor dingen moet je dan voor ze kopen? En vinden ze dat, willen ze dat dan wel in? Want is nou, dat, dat is dan de volgende. niet uh, Nou, Het is hartstikke een uncool. Maar um, ik denk dus dat dat het goede gesprek is... Uh, wat je met ze hebt. Uh, nu doen ze helemaal niks. Op het moment dat je ze het aanbiedt, want ze zijn goede gehoorbeschermers zijn, uh, zijn duur. Op het moment dat je ze aanbiedt, dan ben je in ieder geval een stap verder. En dan hebben ze dus ook de kans om ze aan te doen. En check maar of ze in die jaszak of in die broekzak zitten. En hoe duur zijn ze dan? De beste heb ik uh, geleerd uh, vandaag uh, op, de, uh, op de site Oorcheck. Uh, dat is van de hoorstichting. Uh, die zijn wel 120 euro. Zo. En daar zit dus uh, van alles tussen en de goedkoopste zijn een euro. Hm. En die krijg je als je zelf naar een concert gaat? Je krijgt niks als je naar een concert gaat. Nee, maar dan gaat. die moet je voor een euro kopen. Ja, nou, bij concerten zijn ze duurder. Dan ja. zijn ze duurder. Ja. Want Marijke, jij ging volgende week naar een concert, zei je net? Ik ga naar Radiohead en ik begrijp dus nu dat ik van tevoren dopjes moet kopen. Ja. ja. Want, want anders word je doof. Ik zeg niet dat je doof wordt. Loopt je uh, maar je loopt Je loopt gewoon een heel, heel groot risico om gehoorschade ja. uh, op te lopen. Wat ik me altijd afvraag, waarom draaien ze die muziek zo hard? Dat vraag ik me ook uh, af. We zouden natuurlijk heel makkelijk nu kunnen zeggen... laat de overheid het regelen. Dat hebben ze al met de Arbo-wet uh, gedaan. En dan zie je dus ook dat mensen in de, uh, die, die werken met, met harde geluiden... die krijgen dus gehoorbeschermers ja, ja. op. Heel veel muzici hebben tegenwoordig ook gehoorbeschermers op... omdat dat ook schade zou, zou toebrengen. Uh, dus ja, het zou heel fijn zijn als, uh, als de overheid zou zeggen... dit is het maximum aantal ja, of decibels. Of de ondernemers die die concerten organiseren zelf. Waarom zetten ze het zo hard? Ik ja, weet dat niet, schat, ze vragen. Marijke, ja? Ja, nou, ik vraag me af. Je hebt met uh, oud-jaar altijd van die uh, campagnes. Je bent een, een rund als je met vuur stunt, ja. Dan zie je die vingers. Ja, ik denk dan inderdaad meteen jongens stoppen. Waarom is er niet een goede campagne waarop iemand vertelt... Wat hij zijn rest van zijn leven, dat hij de rest van zijn leven een enorme piep in zijn oor heeft... omdat hij een keer te, recht, te dicht bij de box heeft gestaan? Nou, ik vind het wel een heel mooi voorzetje. Ehm... Um, het blijkt natuurlijk dat heel veel van die campagnes, um, uh, de, de, de vuurwerkcampagne, daar weet ik het niet van, maar ik weet het bijvoorbeeld de campagnes rondom uh, SOA's. Dat die niet zo. Die maken wel heel veel indruk op de volwassenen, maar niet zo heel erg op de doelgroep. Dus dan gebeurt er nog niks mee. Dus. Ik denk ook dat de Hoorstichting, als ze campagnes wil gaan, wil gaan voeren... dat ze wel heel veel wijze, wijze raad kunnen halen. Bijvoorbeeld bij de, bij de SOA-stichting. Ja. Jij zegt dus een gesprek met je kinderen. Voor ja. als ze naar een concert gaan. dan nou zitten mijn kinderen ook altijd met die oortjes bij hun computer... naar dingen te luisteren en zo. Moet, wat moeten we op dat vlak? Um, ik zou proberen om het te beperken, maar dan wordt het niet gezellig thuis. Dan moet je regels en grenzen gaan stellen. Maar dus verbieden Oeh. dit? Nou, verbieden is is is onlogisch natuurlijk, want uh, het is ook wel lekker rustig dat ze hun muziek uh, zo opzetten en dat ze niet uh, dat jij niet de hele tijd uh, nee. bonkie door je huiskamer gaat. Um, dus ik ik zou uh, tegen ze zeggen dat ze het niet lang moeten doen. En je kunt, op de, je kunt op de site van de Hoorstichting... Eh, zie, kun je ook een lijstje eh, vinden waarin staat het de aantal decibellen... en hoeveel uur je dan maximaal eh, per dag eh, op je kop moet hebben. Okay. Maar ik dacht in de voorbereiding gelezen te hebben... dat jij het thuis wel verboden hebt. Um, ja. ja. En waarom adviseer je dat ons dan niet? Uh, omdat ik weet dat heel veel ouders dat moeilijk vinden. Dat ik, weet ze... ik weet ook wat het effect kan zijn. Namelijk? Nou. Nou, dat zijn de momenten dat je wel te horen krijgt... Uh, um, zou je niet eens ergens anders gaan wonen? Je loopt wel <laughs> wat in de weg. Um, we hebben het, uh, ik wil het niet hebben omdat ik het sociaal gewoon echt heel onacceptabel vind bij ons in, uh, in huis. Dat een van je kinderen met een koptelefoon Ja, je kunt loopt. ze niet meer bereiken. Dus ik vind het wel leuk als je met elkaar zit dat je, dat, je, dat je nog wel een beetje contact hebt. En we hebben het met één ding hebben wij het wel en dat is als, uh, als er eentje televisie kijkt. En daarvan zeggen we, zet dan een koptelefoon op. Dan, dat heeft, we de daar niet, dan heeft de rest er geen last van. Um, en daar houden we dan rekening mee. Maar dat is een afspraak die gemaakt is. Maar voor de, alleen al voor de gezondheid... en voor, uh, voor, het, voor het behoud van gehoor... zeg ik, proberen te beperken. En buiten doen ze het toch. Levensgevaarlijk in het verkeer. Mm. Um, dus zorg dat het thuis ja. niet gebeurt. En zorg dat je contact kunt hebben met elkaar. En verder sparen voor oordopjes van 120 euro. Ja. Ja, maar er zit nog een heleboel tussen. Ja, maar die oordopjes, daar doe je wel langer mee uh, dan, dan, uh, dan meer... één concert. Okay. Dus wat, wat dat betreft, uh, zou je dus kunnen overwegen als ouders dat je zegt van mijn kind gaat dus nu een muzikale carrière starten. Um, ik ga investeren in die oordoppen over, uh, over langere termijn. Of zelf laat ze het zelf maar betalen als ze zo nodig naar die herrie moeten. <laughs> <laughs> dat kun je ook zeggen, maar ik vind dat ouders in dit geval voor de gezondheid van hun kinderen verantwoordelijk zijn. Goed, dus kijk. zij schaffen ze aan. Wij gaan naar onze dichter bij de dag. Daar hoeven we niet de oordoppen voor in te doen. Hans Kloos, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Oké. Okay. Ik uh, lees een stukje voor uit een beroemd boek van de, de Porky Orwell... De Boerderij der Mensen. En dit is het slot daarvan. En alle mensen slopen stilletjes weg van de vensters... Maar ze hadden amper twintig meter afgelegd toen iets hen halt deed houden. Uit de boerderij klonk een enorm kabaal. Ze renden terug en keken weer door het raam naar binnen. Ja, er was een woeste ruzie gaande. Er werd geschreeuwd, op tafel geslagen, want naar elkaar gegluurd en in alle toonaarden van alles ontkend. Oorzaak van de narigheid bleek de schoppaars te zijn die Biggie Pilkington en Napoleon elk tegelijk op tafel hadden gelegd. Twaalf stemmen schreeuwden in razernij en ze klonken allemaal eender. Het was nu wel duidelijk wat er met de gezichten van de mensen was gebeurd. Buiten keken ze naar binnen, van mens naar varken... en van varken naar mens en weer van mens naar varken. Maar het was al niet meer mogelijk nog te zeggen wie wat was. <lacht> Dankjewel Hans Kloos. We zetten dit stuk op de website. Dit is de dag.nu. En dan kunt u ook uh, gesprekken terugluisteren en reacties of ideeën kwijt. Ik dank onze gasten, opvoedkundige Marina van der Wal... en Marijke van Duin, eh, schrijfster van het, van het boek Het Dier is Ding geworden. Dit is de dag, zit erop zometeen meteen in Radio 1 met Philip uh, VPRO. In Den Haag zitten Gea Jochems en Tesselblok. Uh, Ger, goedemiddag, wat gaan jullie doen? Hallo Thijs. Nou, uh, misschien heb je het in de krant gelezen. Voorlopig mag je geen kind meer adopteren uit uh, Oeganda. Ik weet niet of je het van plan was, maar het nee. gaat voorlopig even niet door... als dat wel zo is. Er wordt namelijk enorm gerommeld met de procedures. Maar wij vragen ons af hoe terecht is dat besluit van het kabinet. En we stellen die vraag aan journalisten. Helene van Beek, zij weet er namelijk alles van. En nu het nieuws met Onno Wit. Radio 1. Het NOS Journaal. Als de Nederlandse economie verder verslechtert, krijgen de banken van Landschot en NIBC waarschijnlijk een lagere rating. Die waarschuwing komt van kredietbeoordelaar Standard Poors. De beoordelaar vindt onder meer dat van landschot meer geld apart moet zetten om slechte leningen op te vangen. Hoofdredacteur Karel Kuil is het niet eens met VVD en PVDA... dat Willem Holleder wordt neergezet als knuffelcrimineel... in zijn programma College Tour. Volgens Kuil moet je in de journalistiek op zoek naar de plekken in de samenleving waar het schuurt. En volgens hem laat je dan ook mensen aan het woord... wie er daden je niet goedkeurt. Holleder is volgende week vrijdag te gast in College Tour. Het Turkse parlement heeft de regering toestemming gegeven... om militair in te grijpen in Syrië als dat nodig is... Het mandaat komt een dag na de beschieting door Syrië van Turks grondgebied... waarbij vijf Turken om het leven kwamen. De Turkse vicepremier verzekerde dat er geen sprake is van een oorlogsverklaring. En Dubai bouwt voor een miljard dollar een replica van de Taj Mahal. Maar dan wel groter. In 2014 moet de kopie klaar zijn. En dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie op de A10. De ring Amsterdam richting Zaanstad. De ring Westenstad bij de Koentenol 2 kilometer. Een aanrijding op de A20. Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 2. Op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen de Brug bij Gorkum 9 kilometer. Tijdje was daar een rijstrook dicht vanwege werkzaamheden. Verkeer richting Gorkum kan eventueel nog omrijden... vanaf Knoop de Hooipolder. Via Oosterhout en de Moerdijkbrug over de A59, A16 en de A15. Op de A67 turn richting Venlo... Alfred Zomeren 4 kilometer. Dit is radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. De formatieonderhandelingen tussen VVD en Partij van de Arbeid... denderen door, terwijl de Tweede Kamer bezig is... de begroting voor het komende jaar vast te stellen. Wie het allemaal nog begrijpt, mag het zeggen. En gelukkig gaat ons politieke panel dat nou juist doen, na vier uur. Als u zich gediscrimineerd voelt wegens leeftijd of afkomst... of als u denkt dat uw privacy in het geding is... kunt u zich melden bij Catalijne Buitenweg. Sinds kort lid van het splinternieuwe Nederlandse waakhondgebeuren... het College voor de Mensenrechten. Zij is is hier te gast. En reageert u vooral op alles wat u bij ons hoort... via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Kinderen adopteren uit Oeganda, dat mag voorlopig niet meer. En dat schrijft staatssecretaris Steven van Justitie vandaag aan de Tweede Kamer. Met de procedures in dat land wordt enorm de hand gelicht, schrijft hij. Journaliste Helena van Beek, zij deed onderzoek naar het adoptiebeleid. Goedemiddag, Helene van Beek. Hallo, goedemiddag. Is dit een terechte beslissing van Teven? Um, ik denk het wel. Um, ik heb nou inderdaad lang onderzo onderzoek hierna uh, gedaan... Uh, wat hier gebeurt is dat uh, uh, in Oeganda, dat is eigenlijk een nieuw kanaal, zoals dat heet in jargon, een nieuw land. van waaruit kinderen komen naar Nederland. En uh, ter voorkoming van uh, uh, veel uh, adopties die niet goed zijn afgewikkeld. heeft, denk ik, uh, staats, uh, staatssecretaris Steven terecht uh, uh, op tijd uh, ingegrepen. en uh, adopties uh, voor de op Wat wordt er dan niet goed afgewikkeld? Nou, het gaat erom dat je internationaal afspraken hebt gemaakt, er zijn er verdragen over, maar dat je gewoon goed kijkt of er alternatieven zijn voor kinderen, dat je goed onderzoekt of kinderen die dan in een weeshuis zitten, maar dat zijn vaak geen weeshuizen, maar eigenlijk zeg maar doorvoerplaatsen voor kinderen ter adoptie, of die wel echt wees zijn, of dat er nog gewoon ouders leven. Er zijn vaak gewoon te veel onduidelijkheden rond een kind. Um, en vaak geven biologische ouders helemaal geen toestemming om een kind ter adoptie af te staan. Of ze weten niet, in heel veel Afrikaanse landen is geen woord voor adoptie. Of ze weten gewoon helemaal niet waar ze meegaan. Denken bijvoorbeeld dat een kind voor een opleiding of tijdelijk naar het buitenland gaat en dat terugkomt. Nou. De stichting Kind en Toekomst, die verantwoordelijk is voor adopties uit Oeganda, uh, die is woedend. De ze zegt vanochtend in uh, het Dagblad Trouw dat TEVE geen enkel bewijs heeft, uh, hard bewijs heeft, voor deze misstanden. Wie heeft er nou gelijk? Ja, dat, dat vind ik zelf uh, uh, echt heel interessant. Uh, ik heb uh, zelfs uh, uh, eindeloos geprobeerd om dan dat rapport... of waarin de gevallen beschreven zijn, te krijgen. Dat krijgen we niet vanwege de privacy. Uh, maar ik denk wel dat uh, justitie voor een groot deel gelijk heeft. Want uh, vaak weten de adoptieorganisaties niet precies... Wat zich in zo'n land afspeelt. En Kind en Toekomst bijvoorbeeld laat ook verder alles gewoon aan een Amerikaanse uh, tehuis welkom hmm. uh, over. En, um, en ik denk dat ze niet precies zicht op hebben over hoe die kinderen aangeleverd worden in dat tehuis. Nou komt even bij de, deze beslissing op op grond van het voeren van 22 gesprekken met biologische ouders... op de ambassade in Kampala, hoofdstad van uh, Oeganda. En mevrouw Treur van uh, die adoptiestichting, die zegt in trouw... ja, nee, maar die mensen die begrepen helemaal niet wat dat voor, uh, waar die mensen het over hadden. Er waren van die grote rijke, witte mensen... die gebruikten allemaal taal die ze niet snapten. Zou dat kunnen of verzint ze dit? Ik denk dat ze daar ook weer een, een, een punt heeft. Ik denk gewoon dat heel veel mensen, wat ik nu dan tegenkom, ook in allerlei andere dossiers, in andere landen, in, Ethiopië, of in uh, Ethiopië speelt hetzelfde, dat die mensen eigenlijk gewoon helemaal niet weten waar ze, waar, waar ze aan begonnen zijn en waar het zal eindigen. En um, Dus ze zijn vaak misschien wel arm. Ze denken inderdaad wel dat hun kind tijdelijk in een tehuis kan of tijdelijk bij een andere familie. Dat zal misschien wel kloppen, maar het vervolgtraject snappen ze niet. En als er dan weer een delegatie komt met nog heel indringende vragen, dan denk ik inderdaad dat ze dat ook niet snappen. Dat, dat er veel verwarring is over adoptie. En daarom moet je dat gewoon in het land zelf heel goed... Uh, regelen Goed. en zorgen dat alle betrokkenen het wel snappen voordat er iets gebeurt met zo'n kind. Er lopen op dit moment uh, loopt nog wel een aantal adopties. En in de brief van Teva aan de Kamer staat dat die veertien die er nu nog lopen wel gewoon door mogen gaan. Ja. Is dat dan niet een, een beetje vreemd beleid als je ervan ja. uitgaat dat die veertien gevallen misschien ook niet helemaal volgens de letter der wet zijn gegaan? Nou, dat verbaast mij dus hooglijkst. Dat verbaast mij dan dat die wel mogen komen, want daar waren ook gewoon dingen. Na een DNA-test bleek een vader niet de vader te zijn. Handtekeningen van ouders uh, waarin ingestemd zou moeten zijn met adoptie waren niet gezet. Hm. Dat betekent dus dat het daar ter plekke bij een rechtbank eigenlijk ook niet afgewikkeld had kunnen zijn. Maar zou het zo kunnen zijn dat de zaak zo ver in de pijpleiding is... dat als hij dat terug wil draaien dat hij dan voor de rechter op, uh, onderuit gaat? Ja, ik heb er ook over nagedacht. Ik sluit niet uit dat hij echt heeft gedacht van inderdaad, daar zitten ouders nu al soms jaren op zo'n kind te wachten. Een gezin stond op het punt van afreizen om het kind diezelfde week nog op te halen. Dat gaat allemaal niet door. En hij zegt uiteindelijk ook, maar dat was voor mij niet de belangrijkste reden. De reden is dat ik toch denk dat die kinderen met deze adoptie beter af zijn. Ik denk wel dat hij ook hier toch nog heeft gedacht van er zitten gewoon 14 of in dit geval 13 echtparen op kinderen te wachten. Um, dat, dat laat ik nog passeren, maar hierna is het afgelopen. Oké, okay. Helijn van Beek, dank je wel. En zaterdag uh, een uitgebreide uitzending over deze adoptiekwesties in Argos, kort over twaalf op Radio 1. Eén minuut. De gevangenis. De eerste keer het was het 16 of zo. Hm. Ik heb op een pistool geschoten, gewoon op een boom. Maar ja, het was de tweede keer. en Toen zeiden ze van nou, moet je maar even broemen. Toen heb ik gehaald. Ja, de eerste keer ik ging zitten. Heel in mijn eentje hoor, natuurlijk. Ja. Maar ja, ik heb alles gedaan uiteindelijk, hè. Cocaïne, verboden wapenbezit, wietplantage. Oplichting met chicks en uh, gewoon een kleine dingetjes. liedje geen uitschelden. Dat doe ik altijd een beetje. Dan ga ik gewoon te keren en dan denk ik van god, wat omdat ze meteen, die broeien doen strak doen. Dat is een beetje dat oude Westen, Ja, dan moet ik ze gewoon uitschelden. Ja, <laughs> daar dat kan ik ook niks aan doen. Dat is mijn aard. 55 moet ik. Ja, verdorie dat het allemaal zo moest lopen, had ik ook niet verwacht. Ik ben dakloos. Ja, en ik voel me dood ongelukkig. Zaterdagochtend om 9 uur werd ik vrijgelaten. En, en ja, wat, wat ga ik nou maar weer uitspoken? Hoe gaat het nou maar weer lopen? U hoorde 1 minuut gemaakt door Katinka Beer. Kijk voor meer minuten op onze site vpro.nl slash 1 minuut. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis is radio. Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Het is vandaag Werelddierendag. Reden voor Metropolis Radio om te bekijken hoe men elders in de wereld met tamme en wilde dieren omgaat. Gisteren was Metropolis in Zuid-Afrika in, Zuid in een hondenschool waar ze zelfs van een Chihuahua een bloeddorstige waakhond kunnen maken. Yo. Het aantal inbraken in Zuid-Afrika is gigantisch. 18.000 per jaar. En de helft ongeveer is hier in deze provincie Gauteng. Dus deze mensen willen ervoor zorgen dat als er iemand hun huis binnenkomt... dat de hond ze direct grijpt. In Indonesië kan het houden van kippen soms levensgevaarlijk zijn. Wilma van der Maten zocht uit waarom. Zo, het eerste stukje de fiets over de drukke weg en dan hier ga je een van de mooiste kampongs van Jakarta in. Met de drukke brommetjes nog op de achtergrond. Een heuvel af hier langs bananenbomen en er ligt hier echt een heel klein dorpje. Een de rivier... met heel veel vogels en kippen. Dan wordt hij druk met water gespetterd. Zijn vrouw hier haar vogelkooi in het schoonmaken. Want een vogel, zo blijkt uit onderzoek... ...bijna 30 van alle in Indonesiërs heeft er wel één. Waarom eigenlijk? Ja, het luidt zo mooi in de ochtend, zegt ze. De liefde voor de vogel gaat verder. Dan moet je echt een boek lezen over de Javaanse cultuur. En dan zie je dat mannen, let op niet vrouwen, maar mannen... ...vijf dingen nodig hebben om gelukkig te zijn... Nou, het is natuurlijk een vrouw. Vroeger was het een paard. Nu is dat een auto. Een zwaard. Om natuurlijk te kunnen vechten als dus hij wordt aangevallen. Een huis. Als plek waar hij naartoe kan keren. En in dit geval, last but not least, de vogel. Als symbool van schoonheid en kalmte. Ja, maar het huis waar ik nu binnenkom is vol met vogels. Het is ongelooflijk. Hele hokken staan hier in deze huiskamer. Dit is de buurvrouw een Yati die ernaast woont. En ze gaat even mee naar binnen. Heeft u er geen last van? Uh, the smell is very horrible and I was disturbed. I was really disturbed. Ja, het stinkt. Ze heeft stankoverlast en af en toe ook wel dat ze het geluid hoort. En ze heeft wel eens met de bewoners contact opgenomen om te zeggen dat het eigenlijk niet kan in een huiskamer zoveel van dit soort kippen. Maar ze vindt het ook alweer zielig, want die mensen hebben deze kwartels omdat ze door de eitjes hopen wat extra geld te verdienen. Ja, maar het mag helemaal niet. Ja, yeah, it's dangerous. Zes jaar geleden brak wereldwijd de vogelziekte uit. Indonesië was toen het zwaarst getroffen land samen met Egypte. Meer dan 200 mensen kwamen om. En de eerste gevallen zijn alweer geconstateerd. De eerste gevallen van uitbraak van de vogelziekte. En als de virus hier in deze woonwijk komt... met al die mensen die hier zo dicht op elkaar leven... en deze huiskamer vol met kwartels, met kippen. Zoveel mensen die hier op een klaartje wonen. Ja, yeah, it's a bit complicated yeah, because people mensen about uh death and things like that, maybe. How do they think about that? I think they will accept it as a like a destiny or you know when time comes it will come anyway. Ja. Yeah. Als je toch weet dat je dood kunt gaan aan uh, de vogelziekte, dan word je toch boos op je buurman en dan zeg je toch dat die kippen weg moeten. Ach, zeg ze, misschien is dat ook wel weer onze Javaanse berusting. Geloven in je lot. Als je doodgaat, dan gewoon je tijd is gekomen. We wandelen terug door de kampong. Het is 12 uur, de moskee roept de gebedsgangers op. Ook hier allemaal kippen en ganzen, hele kuddes. De chickens zijn er hè? Outside? Uh, I don't think so. Not in the neighborhood. Oh, dit is also not allowed. No, I don't think so. Uh -huh. Oh, dus het mag ook niet waar we nu zijn. Er zijn dus allemaal borden hangen bij de Kapala bij het dorpshoofd. En ook bij de wijkoudsten. Dat je dus helemaal geen kippen meer bij je huis mag hebben. En wat we dus net zagen, die kippen allemaal binnen. Dan kan je dus voor in de gevangenis belanden. En hier lopen allemaal ganzen rond en ook kippen. En s'nachts slapen ze dus in de huizen van de mensen. Met de kippen gaan hier de Indonesiërs letterlijk op stok... uit angst dat hun geliefde huisdier gestolen wordt. En de liefde gaat wel heel erg ver. Zelfs verder dan hun eigen gezondheid. Of de angst voor de dood, die op de vogelgriep kan volgen. En nou nu ben ik benieuwd om eens eventjes de pols te volgen. Volgende week, Ger. Ja? gaat metropolis over bevallingsverhalen en aangezien oh, ja. je toch al bezig was eigenlijk ja, met zie ik nu onze gast ga je gang ja nou als je gediscrimineerd voert wegens je leeftijd of uh, wegens je handicap of je denkt dat er misbruik gemaakt wordt van je persoonsgegevens dan kunt u zich deze uh, sinds deze week melden bij het college voor de mensenrechten en dat is een nieuw instituut met twaalf leden en een van hen is hier bij ons ze is nieuw dus inderdaad katerina buitenweg uh, we kunnen haar kennen als als Europarlementariër van GroenLinks. En nu deze functie dus, toezichthouder op de mensenrechten in Nederland. En het is een instituut wat ingericht is... op grond van regels van de Verenigde Naties. Hè? Ja. ja, in 1993 is afgesproken binnen de Verenigde Naties... dat elk land een eigen mensenrechteninstituut zou moeten hebben. Dat onderzoek doet, adviezen geeft. nou Eigenlijk de stand van het land bekijkt... een vinger aan de pols houdt wat betreft de mensenrechten... Uh, inmiddels hebben al 101 landen zo'n mensenrechteninstituut. Er zijn ook al 22 van de 27 lidstaten van de EU hadden zo'n mensenrechteninstituut. Ja, maar Nederland, ja, het wordt wel eens gezegd dat het de wet van de remmende voorsprong was. Omdat we op zich al heel veel bereikt hebben op, mensenrechteninstituut, oh, op mensenrechtengebied. Maar zo'n instituut dat ontbrak ja, nog tot was, dinsdag. Was die commissie gelijke behandeling die we hier hadden in, in Nederland dat was niet afdoende? Nou, die commissie Gelijke Behandeling die is eigenlijk nu opgegaan in het uh, Mensenrechteninstituut. Maar dat is natuurlijk maar een mensenrecht. Namelijk het recht op gelijke behandeling. Uh, maar er, zijn, er is een heel palet aan mensenrechten. Um, er zijn heel veel burgerlijk-politieke mensenrechten. Die zijn eigenlijk in Nederland vaak het meest bekend als echte mensenrechten. Het recht om uh, uh, vrijheid van meningsuiting. Uh, vrijheid van godsdienst, maar ook vrij vereniging. Het recht om niet gemarteld te worden. Maar daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook sociaal-economische mensenrechten. Het recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg. Nou, het nieuwe instituut die monitort eigenlijk de hele breedte van de mensenrechten. Waar hebben we er eigenlijk de Tweede Kamer voor, om daarop toe te zien? Nou, die, dat is inderdaad voor de Kamer ook een hele belangrijke taak. Maar wat het college doet is, nou, ik zal een heel concreet voorbeeld geven: een van de speerpunten voor de komende paar jaar. Uh, gaat worden oudere zorg. Dat vind ik zelf dus heel erg interessant, omdat het dit dus een van die sociaal-economische mensenrechten is mm -hmm. die vaak niet als echt een recht wordt gezien, maar van nou je moet een inspanningsverplichting hebben. Maar goed, er zijn toch ook veel. Um, uh, nou, wat je daarop kan bereiken is dat je onderzoek doet. naar nou, op welke wijze? Um, uh, wat is de situatie van ouderen in allerlei instellingen? Kunnen zij hebben, nog in waardigheid leven? Kunnen zij ook echt nog vorm geven aan hun eigen leven? Hebben zij ook nog echt allerlei keuzes? Of is het zo geïnstitutionaliseerd... dat zij daarmee ook een deel van de waardigheid verliezen? Uh -huh. En je hebt heel veel signalen zijn er ontvangen. Uh, bijvoorbeeld ook van uh, ouderen die dan wel wat te drinken op een kamer krijgen... maar op een plek waar ze er niet bij krijgen, uh, kunnen. En dan na twee uur wordt het weer opgehaald en daar zitten ze dan... Of natuurlijk de befaamde pyjama-dagen. Maar jullie gaan, uh, het college gaat dus uit zichzelf dingen doen. Je gaat niet ja. zitten wachten, kan je je voorstellen. tot er zich iets aandient. Tot iemand bij je aan de deur klopt en zegt, zegt. Ja, precies, dit wordt met voeten getreden. Dat doe dan dat ook. Aan. Dus zeg maar, en wat ook overeind blijft, dus bij die gelijke behandeling. als je echt een klacht hebt van. nou, ik vind dat ik gediscrimineerd word... op de arbeidsmarkt. dat blijft, dan kan je naar het college gaan. en daar worden uh, dan ook nog oordelen gegeven. Maar bijvoorbeeld met die ouderenzorg, wat er dan gebeurt, is dat gekeken gaat worden van, nou, op basis van de mensenrechten verdragen. Wat zijn eigenlijk de verplichtingen die we hebben? Op wat voor wijze moeten we eigenlijk zorgen dat mensen uh, zorg ontvangen? Mm -hmm. En daar ga je ook advies op geven. Dan kan je ook trainingen geven. Je kan ook de professionals inzicht geven... in ja, op welke wijze mensen eigenlijk onwaardig behandeld worden. Maar even een klacht. Uh, mijn moeder zit in een verpleeghuis... en ik vind dat er niet goed op ze op te gelet wordt. Ze drinkt te weinig, et cetera, et cetera... En nu kom bij jullie met die klacht. Zeggen jullie dan niet als eerste tegen mij, ben je al eens met dat te huis gaan praten? Ja, dat zeggen we wel. Er is eigenlijk een onderscheid uh, moet je maken tussen de gelijke behandeling en alle andere rechten. Dat komt dus een beetje door de gekke constructie van het ontstaan van het instituut. Op de gelijke behandeling, als je een klacht hebt uh, uh, van ik, ik word gediscrimineerd omdat ik een beperking heb en mijn werkgever wil me gelijk uh, wegsturen, terwijl er eigenlijk nog best wat mogelijk is. Dan kan je ook naar het college gaan... en dan gaat het college echt een oordeel geven. wat mm -hmm. ook, nou, Dus echt ook gewoon in de individuele zaak ingrijpen. Bij de andere zaken, zoals bij uh, uw moeder in een uh, verpleeghuis... Ja, dat vangen we op als signalen. En dan zeggen we, nou, daar gaan wij een groot onderzoek naar doen. Um, en dat kan doen doordat we een wetenschappelijk onderzoek doen... of doordat we public inquiries, gewoon grote openbare hoor hoorzittingen houden. Dat is allemaal door onszelf te bepalen. En dan komen we met aanbevelingen naar de professionals... maar ook naar de politiek. Ik wil net Want... zeggen, je bent dus eigenlijk ook een soort waakhond... Uh, en een soort uh, toetser van in hoeverre beleid... Ja. Uh, rekening houdt met, mens, met, met, met mensenrechten, met fundamentele mensenrechten. Ja, de dus staat je kan op beleid in... gaan beïnvloeden die dan gaan Ja, de staat heeft in feite zijn eigen waakhond in het leven geroepen... Ja. op het gebied van mensenrechten. En dan wordt eens per jaar... komt er dan ook uh, een, een, een, een verslag van de stand van het land. Uh, en dan zal de regering ook binnen 60 dagen mm -hmm. moeten reageren op dit rapport... Ja. Uh, uh, wat betreft de mensenrechten situatie. Maar als jullie met een concreet advies komen... over de behandeling van mensen in verpleeghuizen... en jullie ja. constateren in een brede dat het daar en daar en daar... op die punten niet goed zit. Jullie hebben dat gepresenteerd aan de minister. Is de minister dan verplicht om actie te ondernemen? Of is het vrijblijvend? Nou, in ieder geval, ten aanzien van, dat jaar, uh, zeg maar van, de, van de jaarlijkse rapportage... is de minister verplicht om te reageren. Ja, en nee, maar jullie willen niet zeggen dat hij natuurlijk moet doen. Hebben jullie sanctiemogelijkheden bijvoorbeeld? Hebben nee. Wat zijn je bevoegdheden? Nee, nou, het is eigenlijk hetzelfde. Een ombudsman heeft natuurlijk ook niet, uh, die kan ook niet helemaal van alles afdwingen... behalve in individuele gevallen, zoals wij ook met de oordelen. Maar je, hebt natuurlijk, je moet een morele autoriteit opbouwen. Hm. Dus dat is ook wel een hele spannende uitdaging. Je moet een organisatie opbouwen die uh, heel veel clubs ook verbindt, want er gebeurt natuurlijk al heel veel op mensenrechtengebied. Uh, Ik bedoel, er zijn heel veel NGO's. Je moet heel veel van die krachten eigenlijk zien te bundelen, ja, en daar ook nog en dan een, ook een verslag maken waar ook autoriteit en kennis uitademt, waardoor inderdaad in de politiek ja. men denkt. Ja, uh, daar moeten we in ieder geval wat mee. Oké, okay, dat is het. Het is, het is een, een soort uh, morele druk... die de, bij de politiek aanslaat. De uh, politiek zegt minister, ben je nog van plan om daarop te reageren? Want anders gaan wij daar een debat over houden... en dan gaan we je dwingen nee. dat je daar wat aan doet. Maar het is niet zo dat de minister automatisch moet moet actie moet ondernemen... op een rapport, een constatering van jullie. Nee, die hoeft niet zo met te volgen. Maar wat wel nieuw is, is dat je dus alles veel meer vanuit mensenrechten benadert. Zoiets als de verpleeghuizen... Uh, het wordt nu heel vaak gekeken van ja, het is wel vervelend... ook voor mijn moeder en ook... Er uh, wordt nu uh, er alleen naar geld misstanden. gekeken eigenlijk... Ja, maar het is ook goed inderdaad om het juist vanuit die mensenrechten te benaderen. Van het gaat over de waardigheid van mensen. We hebben daar afspraken over gemaakt. Ja. Uh, het gaat erom kunnen mensen, mensen kunnen oud zijn... maar dat wil nog niet uh, zeggen dat ze nee. daarmee niet meer waardig, in waardigheid hoeven leven... of daarmee ook geen keuzes meer hoeven ja. hebben... over hoe zij ook nog hun leven kunnen inrichten. Ja. Dus dat is, denk ik, het vernieuwende, het mensenrechtenperspectief. En dat er echt een, een, nou ja, een kritische waakhond is. Ja, nou, u zei het al, het palet is heel erg breed. Het, ja. het, het gaat van... Het gaat van uh, leeftijdsdiscriminatie tot en met het misbruik van mensenrechten... en de positie van mensen in te huizen. Je kan niet alles te, tegelijk. Nee. Hebben jullie nou een idee voor jezelf? Het komende jaar gaan we ons hier en hier op richten? Ja, er zijn eigenlijk een paar speerpunten. Nou, Die een waar het is dus de ouderenzorg. Uh, hm. De andere is uh, op de arbeidsmarkt, discriminatie op de arbeidsmarkt. Maar vooral dan ook de, ja, de, de impliciete mechanismes in werkgever... Uh, er zijn natuurlijk allerlei discriminerende mechanismes. Je neemt liever iemand aan die net zo is als jij. Hm. Nou Juist ook het bewust worden van de werkgever... over hoe die mechanismes uh, werken. Dat is een taak, want daar hebben we op zich al heel veel kennis op mm -hmm. gedaan. Hoe geda want dan gaan jullie dan, dan doen? Want dit, doen? Is wel, dit is een goed speerpunt, maar hoe ga je dat in de praktijk brengen? Dat is, in, uh, dat is door, door hele concrete aanbevelingen te gaan doen aan professionals... en daar ook echt trainingen uh, op te verzorgen. Maar hebben jullie dingen gehoord of gezien waar, waar op grond van jullie zeggen... waar gaan dit aanpakken? Nou, Bijvoorbeeld juist voor mensen ook met een beperking. Hè? Als er een automonteur uh, die dan geen baan krijgt uh, omdat hij doof is... ja, weet je, dat is op zich is het niet nodig dat iemand kan luisteren als hij een monteur is. Die kan ook op een andere manier kan je ja. daarmee communiceren. Dus juist ook om... Bewust, be, ja, mensen bewust te maken van hoe het wel zou kunnen. Dus het gaat. dus De speerpunten: zijn ouderenzorg, uh, de arbeidsmarkt en vreemdelingen. En onder andere de, de wijze waarop uh, bijvoorbeeld de detentie, of niet, of dat allemaal echt wel nodig is. Gewoon de omgang ook met vreemdelingen. Nog even een, een klein Nederland. stapje uh, uitstapje naar jouw Europese verleden. Als je het hebt over die arbeidsmarkt, gaan jullie dan bijvoorbeeld ook iets doen met dat voorstel van de commissaris Reding: voor het invoeren van een vrouwenquotum. Dat als je het hebt ja. over. je moet mensen eens op andere gedachten brengen. Hoe ze, hoe ze hun, hun, hè, de, hun werk inrichten, ja, ja. dan gaat het over positieve discriminatie eigenlijk. Ja, nou, ik, ik, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben, ik, ik ben dus uh, gisteren voor het eerst... heb ik mijn eerste echte werkdag gehad. Dus ik durf nog niet helemaal te spreken namens het hele college. Um, maar ik kan me zo voorstellen dat dat niet gelijk de eerste aanbeveling is. Maar dat je, wat er natuurlijk... Dat is ook gevoelig. Nou, de achterliggende reden is natuurlijk, van, van ook van zo'n quote, maar waar, waar wel een raakvlak is... is dat juist in een organisatie die divers is, of laat ik zeggen pas als een organisatie echt divers is... pas dan beoordeel je iemand echt op basis van zijn werkelijke kwaliteiten... en niet langs een soort, ja, uh, de, de, de, de norm die er is, zeg maar vaak de, de witte mannelijke norm. Maar pas op het moment dat een organisatie voldoende diversiteit heeft... Onderzoek toont uit zo'n 30 procent. Pas dan zie je ook echt mensen de kwaliteiten die ze ook echt ja. individueel hebben. Nou ja, dus die diversiteit, dat zal ongetwijfeld wel uh, een belangrijk aandachtspunt zijn. Maar ik weet niet of het eerste voorstel gelijk is de quota. Ja, nou komt er een hele duidelijke klacht over van iemand die terecht niet, onterecht niet aangenomen wordt. Die is doof, die garage, dat voorbeeld. Maar jullie zijn met z'n twaalfen. En zes zeggen, nou, ik vind een beetje gezeur van die man. We begrijpen die garage we wel, dat is ontzettend lastig, zeg. de andere zes zeggen, nee, daar moet je wat nou. aan doen. Wat dan? Nou, we hebben een oordelenprocedure. Dus daar gaan we gelukkig niet met z'n twaalf over. We moeten niet aan denken, al die zittingen. Uh, er, kom, er zijn steeds zittingen. Daar zitten meestal drie, uh, drie mensen bij van het college. Ik zelf niet. Ik ben de enige niet-jurist, uh, overigens. Ik doe niet mm -hmm. de oordelen. Ik hou me dus meer bezig met het wat meer algemenere beleid. En de, de commissie Gelijke Behandeling die dus nu in het college opgaat... die doet al jaren, ik geloof al dertien jaar, zulke soort zaken. En dan komen ze toch steeds tot een oordeel... waarbij natuurlijk de werkgever gehoord wordt, de werknemer gehoord wordt... en geprobeerd wordt om een, uh, om een goede oplossing te vinden... maar waar ook gewoon een, een, een duidelijk scherp oordeel komt. Ja. En natuurlijk zal het, ik, heb dat nog niet, ik zal dat nu van wat dichterbij meemaken... maar dat zal ongetwijfeld intern ook wel uh, discussies geven. Maar er komt gewoon een helder oordeel uh, van de commissie Gelijke Behandeling... nu dan het college en van de Jullie gaan wet. ongevraagd in elk geval ook advies geven aan het kabinet. Kan het kabinet jullie ook dingen vragen, tenslotte? Als ze zeggen, we dit beleid zouden jullie eens kunnen toetsen... hoe dit in de praktijk eigenlijk uitwerkt als het gaat om mensenrechten? Dat, kan, dat kunnen ze zeker ook doen. En ik denk, ik verwacht dat eigenlijk ook wel, we zitten er... Mede juist ook het kabinet heeft ons daar ook natuurlijk neergezet als waakhond uh, voor de mensenrechten in Nederland. Nou, op het moment dat zij ook denken van nou, dit is toch, uh, dit verdient een toets, dan zullen ze zich ongetwijfeld uh, tot een college gaan wenden. Oké, okay. Katelijne buitenweg. Sinds dinsdag een van de twaalf leden van het college voor de mensenrechten, nieuw hier in Nederland, gevestigd in Utrecht overigens, hoorden wij. Ja, hartelijk bedankt. Graag en um, de villa is zo meteen terug na nieuws, weer en verkeer. En dan zijn we er met ons eigen politieke panel. Juist, met Tom-Jan NS Handelsblad, Nienke de Zoete, NOS... en Gerard Schouw, Tweede Kamerlid D66. Morgen in... Vrijdagmiddagla. Schrijfster Maria Goos over drama bij de publieke omroep. Ik heb heel veel vijanden gemaakt bij de publieke omroep. Rubrieken van Justus van Oel, Bert Brussen en Barbara Baren. En zomerse live muziek van Marty Graveyard. U bent ook welkom in de kroning in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Vrijdagmiddag Live, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Paul Carrick. Zijn lekkerste sounds. Nu verzameld op een 3 CD box. Paul Carrick. Collected. Nu overal verkrijgbaar.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 Koop Aandacht magazine, het vernieuwde magazine voor Stichting Pink Ribbon. Nu in de boekhandel of op aandachtmagazine.nl. Ondernemingsraden en management vragen om goede en snelle besluiten. Maak kennis met adviesbureau ATIM via de Performa of atim.eu. ATIM, het bureau voor goed overleg. Aandachtmagazine, 208 pagina's met aandacht gemaakt. 100% voor Stichting Pink Ribbon. Performa, 10 en 11 oktober, Jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. Dit is Radio 1.